Waarom moet u een BTW-aanhefte invullen? Wat betekenen alle getallen die erop staan? Wat zit er precies achter deze aanhefte? In de volgende 10 minuten zal ik, Cedric Hakke, ervoor zorgen dat u deze vragen nooit meer moet stellen aan uw boekhouder. Waar zal ik het vandaag allemaal over hebben? Eerst en vooral zal ik iets vertellen over wat de BTW nu precies is en waarop de BTW van toepassing is. Daarna zal ik vertellen hoe de BTW werkt en wat de kenmerken ervan zijn. Wat zijn de, welke formaliteiten zijn er en wel, wat zijn de BTW-tarieven. Als dat zal ik ook nog iets vertellen over hoe de BTW geïnt wordt en als u dan vragen heeft, kunt u die op het einde stellen. Wat is BTW? BTW is de afkorting voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. De definitie van dit begrip luidt als volgt. Een verbruiksbelasting die in alle fasen van de productie en distributie wordt gegeven door de belastingplichtigen die ze door middel van gefractioneerde betalingen voldoen. De BTW is afkomstig uit een wetgeving die vanuit Europa wordt opgelegd. Ze is al in België van kracht sinds 1 januari 1971. De BTW is de belangrijkste indirecte belasting. Dit betekent dat ze gegeven wordt op transacties. Directe belastingen, zoals de personenbelasting, worden berekend op basis van inkomsten. BTW is ook een verbruiksbelasting. Dit betekent dat je ze enkel moet betalen als je ze iets verbruikt. Bijvoorbeeld als je een goed koopt of een dienst verbruikt. Op deze volgende dia zien we een verdeling van de inkomsten van de Belgische overheid. De directe belastingen vormen nog steeds het grootste deel met 55%, maar de BTW met meer dan een kwart van de inkomsten is ook een zeer belangrijke bron. De rest van de indirecte belastingen tot slot nemen ook nog een kleine 20% voor hun rekening. Waarop wordt de BTW nu gegeven? De algemene regel is dat BTW gegeven wordt op het leveren van goederen of het verrichten van diensten. In, de, in deze korte presentatie zal ik niet ingaan op alle details hier rond, maar ik zal enkele punten illustreren met een kort voorbeeld. Het leveren van goederen. Bijvoorbeeld als u een stuk brood koopt bij de bakker zal daar BTW op zitten. Het verrichten van diensten. Als een transportfirma goederen vervoert voor een bedrijf zal in het factuurbedrag ook BTW verrekend zijn. Invoer. Dat wil zeggen dat goederen van buiten de Europese Unie België binnenkomen. Op het moment dat ze binnenkomen in België moet er BTW op betaald worden. Intracommunautaire verwervingen is een goed binnenbrengen uit, de, uit een lidstaat van de EU. Ook hierop moet BTW betaald worden als de België binnenkomt. Er zijn ook vrijstellingen voor een aantal producten en diensten. Bijvoorbeeld uitvoer, dat is een goed exporteren naar buiten de EU. intracommunautaire leveringen, een goed exporteren naar een EU-lidstaat. En enkele andere beroepen die vrijgesteld zijn omwille van het sociaal karakter zoals onderwijsinstellingen, dokters, notarissen enzovoort. Nu zal ik met een cijfervoorbeeldje illustreren hoe de BTW werkt. Een boomkweker zaagt een boom om die hij heeft gekweekt. Hij verkoopt hem aan een zagerij voor 1000 euro. Hij voegt dus 1000 euro toe aan de waarde van het goed. Bovenop die 1000 euro komt er 21% btw. Die hij via zijn belasting zal moeten doorstarten. De zager koopt de boom van de kweker voor 1000 euro. De 121 euro btw die door de kweker werd aangerekend kan de zager aftrekken van zijn belastingen. De zager verkoopt de boom dan door voor 2500 euro. Op die 2500 euro komt er weer 21% BTW, of 521 euro. Het saldo 404 euro moet hij doorstorten aan de staat via zijn belastingaangifte. De waarde die hij heeft toegevoegd aan de boom is 1500 euro. Merk op dat het saldo van de BTW die hij moet doorstorten aan de staat... De BTW is op 1500 euro, vandaar dus de benaming belasting over de toegevoegde waarde. De meubelmaker koopt het goud van de zagerij voor 2500 euro en verkoopt zijn meubel door aan een winkel voor 5000 euro. Hij voegt dus 2500 euro toe aan de waarde van het product. Het saldo van de aftrekbare en de verschuldigde BTW is hier 525 euro of de BTW. Op 2500 euro, of de toegevoegde waarde. De meubelwinkel verkoopt het meubel door aan een klant voor 6000 euro. Ook zij storten het saldo van hun aftrekbare en verschuldigde BTW door aan de staat. De klant die het goed kocht voor 6000 euro plus 21% BTW kan de BTW niet aftrekken. Het totale bedrag aan BTW dat hij betaalt is 1260 euro. Merk op dat de saldi van alle BTW die door de kwekerij, de zagerij, de meubelmaker en de winkel gestort zijn, gelijk is aan 1260 euro. De fiscus wacht dus niet tot het goed zijn eindbestemming bereikt alvorens de BTW te innen. In de volgende dia zal ik iets meer verstaan over de kenmerken van de BTW. De BTW is een neutrale belasting. Dit betekent dat het aantal stappen dat een product doorloopt op zijn weg naar de consument geen invloed heeft op de grootte van de BTW. BTW is ook een doorzichtige belasting. Dat wil zeggen dat ze steeds berekend wordt op het bedrag exclusief BTW. De BTW van de vorige stadia beïnvloedt dus de prijs niet. Dit is ook de reden dat BTW geen kostprijselement is. Handelaren onderling mogen de BTW aftrekken zodat ze ze niet moeten terugverdienen bij de verkoop. BTW is een overdrachtsbelasting of een verbruiksbelasting. Dit betekent dat ze wordt gegeven wanneer een goed geleverd wordt of een dienst wordt verricht. Het is ook een Europese belasting, maar dat heb ik al eerder uitgelegd, want ze komt van een Europese wetgeving. De lidstaten mogen een aantal dingen zoals het tarief kiezen, maar het grootste deel wordt opgelegd van door Europa. Nu zal ik wat meer uitleg geven over de formaliteiten die de BTW-belastingplichtige moet vervullen. Een BTW-belastingplichtige is iedereen die handelingen verricht die onderworpen zijn aan de, aan de BTW. De definitie daarvan luidt als volgt. De belastingplichtige is eenieder die in de uitvoering van economische activiteit, geregeld of zelfstandig, met of zonder winstoogmerk, zeg maar, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen of diensten verricht, die in het wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke basis de economische activiteit wordt uitgeoefend. Deze definitie is zeer ruim, maar ze omvat dan ook alle handelaren en alle soorten goederen die ze zouden kunnen verkopen of alle soorten diensten die ze zouden kunnen verrichten. De eerste formaliteit die ze moeten voldoen, is de aangifte met betrekking tot economische activiteit. Deze aangifte moet je indienen als je een economische activiteit start. Gewijzigd of stopzet. De belangrijkste btw formaliteit is echter de btw aanhefte Die moet je afhankelijk van de omzet van je bedrijf maandelijks invullen als de omzet meer dan 1 miljoen euro is, of per kwartaal indienen als de omzet minder dan 1 miljoen euro is. Jaarlijks moet er ook een BTW-listing opgemaakt worden. Dit is een lijst met alle BTW-nummers van alle klanten waaraan je gefactureerd hebt. Facturen zijn, moet je ook verplicht opmaken, want deze geven recht op btw-aftrek en bepalen de verschuldigde btw die je moet betalen. Dan nu een woordje uitleg over de tarieven. Deze worden berekend bovenop de maatstaf van heffing, maar daarover zal ik hier niets zeggen. Een eerste speciaal tarief is 1%. Dit btw-tarief is enkel van toepassing op monetair hout dat als beleggingsobject wordt verkocht. Het volgende btw-tarief, 6%, is van toepassing op enkele zaken zoals levende dieren, levende noodzakelijke voedingsmiddelen, waterdistributie, farmaceutische producten, boeken, landbouwdiensten enzovoort. Het tarief van 12% is ook van toepassing op enkele zeer specifieke gevallen zoals margarine, banden, betaaltelevisie, zoals digitale televisie en sociale huisvesting. Alle andere goederen die niet vermeld zijn in het wetboek onder een van de vorige categorieën vallen onder het tarief van 21%. Dit is dus eerder een restcategorie. Tot slot zal ik nog iets meer vertellen over de inning van de BTW. Dit gebeurt door het ministerie van Financiën, meer bepaald door de administratie van de ondernemings- en de inkomensfiscaliteit. Deze is verantwoordelijk voor de inning van de personenbelasting, de vernootschapsbelasting en de BTW. Dit gebeurt op het 20ste van de maand voor de maandanheften of op het 20ste van de laatste maand van het kwartaal voor de kwartaalanheften. Dit is dus 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de presentatie. Als u nog vragen heeft, mag u deze nu stellen. Als er geen vragen zijn, rest mij enkel nog u te bedanken voor uw aandacht.